Dit is het lokale omroepgoorle nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Voor Willem II is het te hopen dat Liverpool of Manchester City alsnog een poging gaan doen... om het doorlopend contract van Virgil van Dijk bij Southampton af te kopen. Of liever nog dat een club buiten Engeland vele miljoenen voor de Breda's verdediger neertelt. De Tilburgse club heeft bij een transfer binnen Engeland weliswaar geen recht meer op een opleidingsvergoeding... Er is wel een doorverkoopclausule in de verbintenis van Van Dijk opgenomen. Gezien de enorme bedragen die voor de verdediger de ronde doen, verwacht directeur Barry van Gol dat een transactie, Willem II, 150.000 tot 200.000 euro zal opleveren. Maar als Van Dijk naar een club buiten Engeland verhuist, dan is dat getal nog veel hoger, aldus Barry van Gol. Willem II dus, in afwachting van een grote verkoop. Op zondag 9 juli, dan is het open dag bij de Bijtjes in Goorle en Hilvarenbeek. Het ligt er vaak aan welke bloemen en planten in de buurt zitten. Want dat betekent de smaak van de honing. Ik sprak met Dimker van Goorle. Ja, maar dan moet je wel heel veel van dezelfde soort bomen in de omgeving hebben staan. Want bijen vliegen eigenlijk op alles wat, uh, wat er op dat moment bloeit. Te zeggen, één soort honing in een dorp is heel erg moeilijk. Maar in het voorjaar bijvoorbeeld gaan we vaak naar het koolzaad toe. Die gele bloemen die je vaak uh, langs de rivier ziet staan, die kleigronden. Dan kun je toch wel spreken van, van koolzaadhoning. En hoe die honing allemaal gemaakt wordt, dat kun je gaan bekijken in Hilvarenbeek. Bij de imkers, die daar geconcentreerd zijn uit Gooren en Hilvarenbeek. Wij hebben alleen 9 uh, uur uh, opening. De is zondag en dat is uh, het bos Anania's Rust aan de weg in Hilvarenbeek. En het begint smiddags om 12 uur en het duurt ongeveer tot 5 uur. En we hoeven niet bang te zijn dat we geprikt worden? Ja, die garantie kunnen we niet geven natuurlijk, helaas. We hebben een mooi bordje, pas op. Maar mensen kunnen al veel doen door weinig parfum te dragen en uh, ach, misschien toch een keer te douchen ervoor te horen. Aanstaande zondag dus, open dag bij de bijtjes in Hilvarenbeek. Tot besluit het weerbericht. Vandaag wederom hoge temperaturen in de regio Goorlen en Riel. Met temperaturen van maximaal om de bij de 29 graden. Er staat een overwegend matige westenwind. Vanavond is er nauwelijks een wolkje aan de lucht. Het is heerlijk terrasweer. De avondtemperatuur ligt vanavond op 20 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Tot zover het lokale Omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl